Volgens de Colombiaanse legerchef is de dood van de militairen te wijten aan een tactische fout. Maar hij zei er niet bij wat hij daar precies mee bedoelde. Tumaco ligt in het gewelddadige zuidwesten van Colombia. Dat gebied is het centrum van de drugsmokkel waar de vark veel geld mee verdient. President Morales van Bolivia ziet af van de bouw van een weg dwars door het Amazonegebied. Vooral indianen die er wonen hebben zich er fel tegen verzet. Ze vrezen dat een weg hun leefgebied ernstig zal verstoren. Honderden Indianen waren in een protestmars van 650 kilometer naar het parlement in La Paz gelopen. Onderweg probeerde de politie de mars met traangas te stoppen, wat leidde tot harde kritiek op Morales. Een deel van de Indianen kwam twee dagen geleden aan bij het parlement en zette er een tentenkamp op. Morales zegt nu dat hij het volk zal gehoorzamen en zijn veto zal gebruiken om de bouw van de weg te voorkomen. Het weer, een heldere nacht, minima rond het vriespunt. Daarna opnieuw een zonnige dag. Het wordt een graad of 11. Zondag en maandag iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. In dit uur kunt u gaan luisteren naar een aflevering van Een Leven Lang. Op 8 oktober overleed Piet Noordijk na een kortstondig ziekbed. In 2008 kreeg de altsaxofonist de Edison Oeuvreprijs Nationaal... en de Blijvend Applausprijs toegekend voor zijn gehele oeuvre... In het juryrapport van laatstgenoemde wordt Noordijk onder meer beschreven als een veelzijdig muzikant, een gentleman, een warm bandleider, een toegewijd docent, een ambassadeur voor de jazz, een virtuoos op de oudsaxofoon en een jazzvogel in hart en nieren. Piet Noordijk is 79 jaar geworden. In 2002 was hij bij Jeroen Wielaert te gast in een bijdrage van de NPS. Luistert u naar een leven lang. Muziek kan alleen maar, kan nooit je vijand zijn. Dat is altijd je vriend. Muziek is als het goede muziek, en dat hoeft niet direct jazzmuziek te zijn of klassieke muziek. Dat kan ook met popmuziek. Als muziek goed gespeeld wordt. Echt goed, hè? Dus, dus, dus door meesters, dan is het altijd je vriend. Zijn werk als muzikus bestrijdt een groot terrein... maar uiteindelijk is hij toch een jazzblazer op zijn best. Piet Noordijk, geboren in 1932 in Rotterdam... is door Weile Michiel de Ruiter de beste saxofonist van Nederland genoemd. Maar zijn faam gaat veel verder, tot de basis van de jazz, Amerika. Noordijk studeerde na de oorlog af op klarinet, toen jazz nog taboe was in Nederland... Met het beluisteren van Charlie Parker raakte hij voorgoed verslingerd aan de saxofoon. Hij speelde in nachtclubs en was lid van een kwartet met Misha Mengelberg en Han Benning. In 1987 kreeg hij een van de belangrijkste internationale jazzprijzen, de Bird. Nog steeds treedt hij op met een eigen kwartet. Ook was Noordijk jarenlang op de radio te horen... onder meer als lead-alt-saxofonist bij het Metropoolorkest. Jeroen Wielaert ontmoet Noordijk op het Utrechts Conservatorium, waar hij werkzaam is als hoofddocent. Het is altijd een selmer geweest, Piet Noordijk, die saxofoon, uw instrument. Waarom? Uh, toen ik begon als jongen van een jaar of veertien. 14... Op net en later dus over ging schakelen uh, als bijenstement op uh, Altsaks. Toen uh, kwam mijn broer Kees, dat dus eigenlijk mijn grootste stimulator altijd geweest is op jazz gebied Die kwam met een Altsaksafoon thuis en dat was een Selmer. En dat was een Selmer, die was van voor de oorlog, een hele oude dus. Ik wou hem nog had, want die is heel veel geld waard nu. En daar ben ik op gaan en ik uh, ben nooit van uh, merk veranderd. En toen wist ik eigenlijk nog niet dat alle grote der aarde al op hetzelfde speelden. Dat wist ik dus helemaal niet. Maar uh, ik heb hem nooit, het merk nooit veranderd, omdat ik het, het, het ik vind het de ideale saxofoon en dat vind ik nog steeds. Is die aaibaar? Nee, dat niet. Nee, als je, als je er niet op speelt, blijft het alleen maar een stuk metaal. Ja? Hij wordt pas aardig als je erop gaat spelen natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat hij, duur, dat hij dierbaar is ook. Ja, hij is dierbaar. Uh, je gaat er ontzettend aan hechten. En, uh, ze zijn toch allemaal anders. Als je honderd saxofoons neemt, er zijn, is er niet één hetzelfde. Dus hij wordt je wel degelijk. Hij wordt een stukje van jezelf. En dus ook wel dierbaar, want zo'n tweede is er niet. Zijn ze eigenwijs? Nee, dat is alleen maar te spelen. In mijn geval zeker. De jazz, die was er al. Toen u geboren werd. En u bent nog geen jochie van acht. Of Rotterdam wordt gebombardeerd door bezetters... die de muziek een tijd lang helemaal zullen verbieden in Nederland. Ten eerste, hoe heeft u dat beleefd toen, die meidagen? Nou, als jongen van acht jaar... Weet, ik weet me dat nog heel goed te herinneren. hoor. Ik weet ook dat ze Rotterdam gingen bombarderen. Dat ik met de poes... In het ouderlijke huis op mijn armen stond, middendag, s'morgens om een uur of drie was dat. Drie, vier. Met alle buurtjes stonden we buiten. Het was mooi weer. En je zag die zoeklicht en je hoorde de bommen vallen. Dat, was, dat vergeet je natuurlijk nooit. En uh, ik ben altijd uh, heel gek, uh, gek gebleven op poezen. Dat, dat, dat heeft daar waarschijnlijk mee te maken. Dat bezig stond, hij, heel erg krampachtig uh, hoorde hij die bommen natuurlijk ook. En, de beesten, dat heb ik vastgehouden. En er veel gebeurde, want ik woon in Rotterdam-Zuid... dus er gebeurde eigenlijk uh, verder is niks. Alleen die klappen het licht en lichten in vreselijke, angstige toestanden. En uh, ik vergeet nooit dat ik er met... Het was een tijgerkatje. Ik, uh... Ja, dat was heel dierbaar. Maar wat dat met... Uh, met waar je op doelde over de uh, bezettingsjaren... wat de jazzmuziek, uh, wat dat betreft... daar heb ik eigenlijk nooit iets aan ondervonden. Want mijn broers, die waren gek van jazzmuziek... en of er nou uh, Duitsers door de straat liepen of wat ook... die, die draaiden op wel Common Hawkins... en die draaiden wel Ben Webster in de tijd. Gewoon in de oorlog. Ja, natuurlijk had je toch met een, een draai pick kon je dat toch overal zachtjes... Kon je dat, uh, dat konden ze niet controleren? Dat konden ze niet controleren. Ze konden alleen radio's werden op een gegeven moment in beslag genomen natuurlijk. Maar die muziek is altijd bij ons in het ouderlijk huis... een heel belangrijk facet van ons bestaan geweest hoor. Wat deden uw ouders? Mijn vader was failliet geslagen. Hij was vroeger aannemer. Dus dat was een hele slechte periode. Maar wat ik wilde zeggen over opvoeden... Daar komt het op neer. Die mensen hoorden niet anders en dan ga je daar vanzelf van houden. Als de, uh, de omroepverenigingen iedere dag vijf uur Charlie Parker, zoals op de manier zoals nu de popmuziek nog steeds dus ingepompt wordt bij de jeugd. Als ze dat iedere dag met, met, met oude jazz, laat nou, ik zeggen de jazz van 19, vanaf 1945 tot nu, als ze dat iedere dag vijf uur. Uitzenden op alle radiostations. Dan moet jij eens opletten hoeveel jazzliefhebbers er over vijf jaar rondlopen in Nederland. Dan, dan houdt iedereen alleen nog maar van Jazz. Laten we eens even naar de bevrijdingsjaren gaan. Dan is het natuurlijk des te mooier dat die muziek meegenomen, ook door de bevrijders, in Nederland voluit te horen is. Maar ook paradox. U studeert klarinet op het Rotterdamse Conservatorium, studeert af. Een aantal, aantal jaren ja. later is dat, hè? Natuurlijk. Ja, ja. Maar die jazz is dan nog helemaal niet zo in zwang. Sterker nog, uh, het wordt nog een beetje een twijfelachtig genre bevonden. Nu? Ik heb het vanmiddag nog met mijn leerling over gehad... Uh, nu is het, worden de mensen dus gestimuleerd om naar het conservatorium te gaan om lichte muziek en jazzmuziek te, te gaan beoefenen en te leren. Terwijl dat in die tijd was dat gewoon. Uh, dat was het minste van het minste. Hoezo? Ja, daar heb, heb ik geen verklaring voor. Negermuziek? Nee, dat was na de bevrijding. Nee, na de bevrijding. Nee, zo was dat niet. Nee, dat had, dat had niks met, met, met rassendiscriminatie of wat ook nee. te maken. Dat was gewoon. dat is een soort muziek dat, dat hoort niet op een conservatorium. En dat is later allemaal heel erg achterhaald natuurlijk. Ik geef nu al, uh, geloof ik, twintig jaar in Utrecht op het conservatorium zelf les. En uh, ja, nu wordt het toegejuicht dat het bestaat. Maar dat wordt zo, zo lag het nou helemaal. Charlie Parker sprak met u in muziek toen. Lade oorlog, vroege jaren 50. Wat zei hij u? Nou, dat was, dat is een. Uh, ja, dat is heel vreemd geweest. Ik hoorde dat voor de eerste keer. En toen zei ik tegen mijn broers, ik zei, jongens, dat vind ik fantastisch. Ik wil een saxofoon hebben. Wat gebeurde er met u? Nou ja, dat, dat, dat is, als je daarvoor open staat, dan gebeurt er van alles. Wat er maar met je kan gebeuren gebeurt. Is het grootste, grootste genie wat ooit bestaan heeft op op jazzgebied, blijf ik dus sorry party vinden en, wanneer hoorde u het voor het eerst eigenlijk exact nou, dat, dat zal zo'n beetje uh, jaren 50 begin jaren 50 geweest zijn hè? en toen uh, dus ik hoorde dat ik zei nou dat is nou wat ik graag wil en toen heeft mijn broer kees dus die Selmer tweede gekocht voor me en uh, ik heb nooit geen les gehad geen saxofoonles ze is ook geen jazzles, want dat bestond sowieso niet. Maar doordat ik daar alleen maar naar luisterde, ja, dan ga je, dat, is dat zo'n inspiratiebron. Dan ga je proberen dat ook natuurlijk te doen, dat is logisch. Was het het geluk? Nou, weet ik niet of het gelukt is. Dat is het het. extase, of ja, in ieder geval passie? Ja, ik, ik, uh, passie wel, eigenlijk. Je het, het kan dat niet omschrijven. Je kan toch niet zeggen wat jouw muziek mooi vindt? Ik kan dat niet zeggen. Nee. Maar Charlie Parker had u iets mee te delen? Ja, nee, muziek had me wat mee te delen. En dat was in dit geval Charlie Parker. Want later zijn er natuurlijk heel veel mooie soorten muziek... waar ik ook helemaal gek van ben. Onder andere veel klassieke muziek. Ik ben gek van Ravel, ik hou van Stravinsky... Debussy, uh, de, de, de meeste uit die tijd, dat spreekt me vreselijk aan ik kan niet zeggen wat dat me doet het is een, je zou het een passie kunnen noemen ja, het is, het is. Ik, het, muziek is natuurlijk eigenlijk het mooiste wat er bestaat met muziek of, of muziek kan alleen maar kan nooit je vijand zijn dat is altijd je vriend, muziek is als het goede muziek, en dat hoeft niet direct jazzmuziek yes te zijn, of klassieke muziek dat kan ook met popmuziek, als muziek, muziek goed gespeeld wordt Echt goed, hè? Dus, door, dus door meesters, dan is het altijd je vriend. Het wordt alleen je vijand als het door, door mindere mensen verziekt wordt. als het ware. En dan wordt het je vijand, maar dan is het dan niet die muziek... ...maar dan zijn het die mensen die die muziek uh, verzieken dan eigenlijk. Klimaat van halverwege de jaren 50. Dat is het toneel van uh, druipkaarsen en visnetten... ...en Remco Kampert en Lucebert. Ja. Hoe beleefde u dat? Hoe stond u daarin? Dat was een sfeer, die zal je nooit meer terugkrijgen. Was het ook lekker dolle? Uh, dat je brutaal zijn, de boel opfokken? Nou, nou nee. Dat was, wij hadden, ik, ik kom uit een fantastisch gezellig gezin. en uh, We hebben altijd ontzettend veel van elkaar gehouden. Ik had twee broers en een zus die helaas allemaal overleden zijn. En natuurlijk mijn ouders. Maar we hadden een fantastisch gez, gelukkig gezin. En... Uh, ja, er werd ontzettend veel muziek gedaan. Mijn broer Kees speelde ook nog accordeon, maar die speelde daar echt fantastisch op. Die kon heel erg mooi musette muziek spelen. En dat is ook weer iets, ja... Yvette Honair, zo. Dat Franse en, voorbeeld. Ja, en, en, en een aantal uh, Tony Morena en zo. Dat waren dus de, de grote jongens. op Dat, dat kon hij fantastisch. En waar hij helemaal gek van was, dat is... Hij kon fantastisch mooi tanroos spelen. Als er een feestavond was, een verjaardag... dan uh, moest mijn broer Kees zijn accordeon mee naar huis nemen. Want mijn vader was jarig... Maar, ja, Kees, breng je kast mee hoor. Nou, en dan na een paar jonge klaartjes ging Kees wat zitten spelen zo. Het had, in ons huis had het heel erg veel met muziek te maken. Maar daarbuiten ook, want jazz was zo'n beetje de soundtrack... van de wat progressievere jonge jeugd halverwege jaar 50... die daar ook hun eigen tenten hadden. U komt daar als jonge twintiger toch ook spelen? Een nachtclub onder andere? Nou, ik heb dus uh, een orkestje gehad van vijf jaar... met mezelf diezelfde broer Kees. Ja. Uh, ik had overigens nog een broer die in de muziek zat. Dat was mijn broer Tony, die speelde drum. Dat was een hartstikke goede drummer, hoor. Maar die was niet zo uh, uh, begeestigd als, als, als mijn broer Kees en ik eigenlijk. Maar toen heb ik een, ben ik een quintet begonnen met mijn broer samen. En toen zijn we dus het nachtclubcircuit ingegaan. Vijf jaar aan een stuk. Uh, de beroemdste uh, nachtclub van Nederland was toen de ambassadeur in Rotterdam. En, uh, ziek. Dat was toen de tijd, was dat eigenlijk wel heel wat hoor. De hotspot. Ja, dat was toch. Kijk, dat kun je niet meer vergelijken. Zo, als je nu, dus uh, als je over nachtclubs uh, hoort praten. dan denk je gelijk alleen maar aan, aan, aan sextenten en bij dingen. Maar in die tijd was zo'n nachtclub, dat was echt. wat je zelf zegt, dat was gewoon chic. Toen kwamen de mensen, die kwamen daar in de weekenden. de getrouwde mensen, die kwamen gezellig dansen. Die luisterden. Er zaten meestal goede orkestjes. En er waren ook artiesten op de vloer. En dat was, dat was echt. Uh, ja. Op Amerikaanse lezers groeien natuurlijk. Ministers ook. Uh... Ja, er kwamen van allerlei soorten mensen. Komen. Dat was echt heel erg leuk. Nou, en dat hebben, heb ik dus vijf jaar gedaan. En... Niet smoezelig, dus in ieder geval. Nee, zeker niet. Dat was, nee, dat was heel keurig. En wat daar speelden jullie? Ook daar stond op de hoek van de, van de ingang. stond een man van de zedenpolitie met zijn handen op zijn Om te kijken of er niet een dame toevallig te van de bus liet zien hoor. Ja. Want dan ging de tent dicht. Ja. Zo was dat toen. En wat speelden jullie? Nou, ik had dus een quintet. en daar speelde ik alle soorten muziek mee. En dat was succesvol, want we hebben vijf jaar volgehouden. Met goed verdienen. Met hele strenge, maar goed verdienen. Dat was nog niet de tijd van goed verdienen, maar je kon daar behoorlijk mee verdienen, ja. Ik was orkestleider, ik verdiende net zoveel als de jongens, want ik wilde nooit meer hebben. Dat was ook zoiets stoms natuurlijk, want later zei iedereen dat het niet goed was. want je maakt veel meer onkosten. Maar ik, ik vond dat leuk, iedereen hetzelfde. Maar ik heb dat dus vijf jaar gedaan, ook nog een paar nachtlops in de Haag, hebben we een beetje geshanced. En uh, op Blijenburg, en dat waren toen allemaal hele leuke tenten, en dan speelden we gewoon toch ook jazzmuziek. En dan hadden we... Ja, dan krijg je een, een bepaald publiekje was voor jou gaat komen. En dat was heel leuk. En na vijf jaar uh, kreeg ik steeds meer aanbiedingen... om eens bij de radio te komen spelen. Bij Ger van Leeuwen in de tijd. en nou, dat vond ik natuurlijk fantastisch. En dat heb ik toen gedaan. had ik een uh, wekelijkse uitzending. Dat begon smaak, moest ik... Uh, zaterdag, s ochtends om half negen in de studio zijn. Dan kwam ik om vier uur uit de nachtclub. Mm. En uh, nou, dat één keer in de week kon je dat dan wel aan, maar dat werd natuurlijk van gaandeweg dat erger. Toen heb ik op een gegeven moment kreeg ik zoveel aanbiedingen bij van andere orkestleiders en zo. Dus toen ben ik hem eigenlijk een beetje bij radio erin gegroeid en gestopt met dat nachtleven, want dat, was, dat kon ik niet meer opbrengen. Charlie Parker had inmiddels ook al een verkeerd voorbeeld gegeven hè, door een weliswaar geniaal, maar ook slopend bestaan, ging op zijn 34 al kapot. Ja. Dat wou Piet Noordijk niet. Nee hoor, dat wou Piet Noordijk zeker niet. Dat is het enige wat hij niet wilde van Park. <laughs> uh, nou ja, dat, uh, dat circuit heb ik gelukkig nooit mee te maken gehad. Daar heb ik ook nooit uh, iets mee te maken willen hebben. Want er waren natuurlijk toen de tijd ook al heel veel uh, muzikanten aan de radio uh, die uh, een beetje met een sticky en zo bezig waren. Maar dat was toen zo onbekend dat iedereen die. Uh, die, die zaten gewoon in de auto, een sticky te roken. Uh, ik noem geen namen, maar dat zou het best kunnen, maar daar heb ik geen trek in. Maar uh, als je dan aangehouden werd, dan uh, zou er niet één agent zijn van ruik ik wat of zo. Want dat, dat was het bestaan niet van, niemand wist dat. En, uh, dus, maar ik heb me daar nooit mee bezig gehouden, omdat ik dat zo'n verschrikkelijk voorbeeld vond. Daar moet je nooit aan beginnen, want dat wordt van. Tot ergens uh, later heb ik gehoord dat mensen met een stiekje begonnen en ja, toch uiteindelijk met een spuit geëindigd zijn. Nou, dat ook wat, Nederlanders. Uh, ja, wat heet. Dus ik, daar had ik helemaal getrekking op. Wat ik wel gedaan heb in die tijd, ja, dat als jij iedere, iedere nacht uh, tot vier uur uh, een partij mensen bezig moet houden, dan pak je toch gauw een pilsje, weet je wel. Ik begon met een limonaatje, maar op een gegeven moment waren we toch behoorlijk met de drang bezig ook hoor. En uh, ja, dat animeert natuurlijk en dat is van gezellig voor de mensen ook. Dat ze daar, uh... Maar daar moet je ook mee uitkijken, want dat zou ook uh, goed fout kunnen lopen. Dus op een gegeven moment heb ik daar een streep door gezet. Met afschuwelijke katers in Hilversum soms. Nou, dat viel wel mee. Ik heb altijd mijn werk perfect kunnen doen. Anders haal je het niet zo lang bij die orkesten uit natuurlijk. Maar uh, ik heb op een gegeven moment gezegd, nou ik kap totaal met drinken. Ik drink nu al een jaar of zeventien niet, geen druppel meer. Nee, Dus dat is... Ja, want dan, is, dan wordt dat in wezen net zo erg als drugs, weet je. En dat moet ik dat moet niet hebben. Ik heb een hele hoop jongens, heb ik uh, in de afgelopen vijftig jaar... een hele hoop mensen dus weggebracht die gestorven zijn door drank. Op jongere leeftijd ook en zo. En het is een gevaarlijke wereld. De muzikantenwereld is natuurlijk op dat gebied... Kijk... Alle, alle uh, impulsen waar je dus uh, de, de, de energie mee kan vergroten... en je ideeën in je kop mee kan vergroten... die worden gauw aangepakt. Nou, dat is drugs en dat is, en dat is alcohol. Dat zuig je ook op? Ja, natuurlijk. Dus daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn. is toch om um, samen te gaan spelen met Micha Mingelberg en Han Benik. U helemaal in de Bibob. Zij ook nog een tijd lang in die trant en dat aan een zeker met die wegen toch scheiden. Wat gebeurt er dan allemaal? Nou, de, de kennismaking met Micha was leuk. Die kwam naar mijn, die hoorde dat ik een leuk quintet had, waar ik het net over had in de nachtclubs. En Micha die kwam in een nachtclub in Den Haag waar we toe speelden. En die kwam daar luisteren. Gewoon, als, als, als, als gast. Kleine gedrongen kereltje. Ja, en die gaat zitten luisteren. En die komt een uur of kwart voor vier tegen het eind zo naar me toe. Hij zei, joh, ik heb helemaal wat avond voor je zitten genieten. Zou jij met mij weer willen gaan spelen? Kende u hem al? Wel, nee. Kende dus het was een mee. hele ontmoeting. Nee, ik kende hem helemaal niet. Nou, en dat is zo gebeurd. Toen hebben we de samenwerking van een jaar of vijf, zes hebben we gehad. We hebben een fantastisch kwartet gehad. Die gekke drummer, die Benning? Met Han, was een geweldige drummer. Is nog trouwens... Uh, hij deed wel gek, maar hij is dus niet gek. Maar hij kon uh, zich aardig Oké. Okay. Past het toch ook wel bij de tijd, hè? Ja, ah, dat was zo'n beetje die tijd. Maar uh, toen ben ik met, met hun dus in zee gegaan. En er zat er, in de eerste instantie zat Ruud Jacobs daar voor Bas bij. De broer van Pim, bekend. En uh, die is toen vervangen. door Rob op lange later gekomen. Andere bassisten, maar dat trio, Michel, Han en ik, dat heeft dus vijf jaar zo met dezelfde mensen, zijn wij dus vijf jaar doorgegaan. Daar zijn we mee in Amerika geweest, met succes. Hebben gespeeld als enige groep op het Newport Festival in 1964 was dat. En daar was Coltrane onder andere? Daar zaten we in één programma met John Coltrane en met Joe Carrington en met Calvin Beesie. Dat was on... nee, die was er nog niet. Shepper was... was er toen nog niet, zo... nog niet in. Wel Calvin Beesie? Ja. Wel Faro Sanders. Dat was dus een, een, een, een, een, een, een, een gast bij, bij uh, Coltrane. Ik heb dat nog op een veel small staan. We hadden daar gespeeld en het sloeg best aan. En toen kwam dus de, de, de, de, de grote man, man daar. En dat is George Wien. Die hebben we, later is hij nog hier in het North sea festival Maar ik praat nu dus over 1964. En die zegt, uh, die vroeg dat niet eens. Hij zei, ja, het was goed. Hè. Jullie moeten vanavond weer spelen. Maar ik bemoeide me daar nou, dus helemaal niet mee. Ik zei tegen Micha, versta ik dat nou goed? Want mijn Engels is altijd heel slecht geweest. Dus ik liet, maar dat liet ook wel langs me heen gaan. Ik kreeg al een beetje heimwee. Ik wilde eigenlijk weer terug naar Rotterdam. En uh, toen zegt hij, ja, uh, of we vanavond weer willen spreken. Ik zei, nou, als ik het goed begrijp, vraagt hij dat niet. Hij zegt gewoon dat jij vanavond, ik zeg, ik vind dat prima. Ik zeg, maar dan moeten er wel pegels op tafel komen dan. Nou, dat is natuurlijk het stomste wat ik ooit gedaan. T -t -t -t -t als je daar succes hebt, moet je natuurlijk niet over Poen gaan praten. Je moet gewoon spelen en die Poen komt dan eventueel later wel. Dus dat is een hele domme zet geweest. En ik had bijval en uh, Rob Langerijs, die zei ook onder andere... Zo, nou, dat vind ik ook, moeten, nu moeten ze wel wat voor... Al betalen ze er maar tien voor, ze moeten nou toch wel een klein beetje... Nou, er was geen sprake van. Ik zei, nou, dan gaan wij daar toch niet spelen vanavond. En ik heb het niet gedaan. Maar dat is heel dom. Vergeef ik mij zelf niet, want... George Wien, dat was een soort van, nou ja, oppergod op dat gebied. En er was nog een andere manager bij. En die zei: Joh, als je die man tegen je krijgt in Amerika, kom jij hier nooit van zijn leven. Kom jij eens Amerika maar in? Nee. Zo mag dat niet. Nee, nee. Dus dat was heel dom van me, ja. Hebben jullie vreselijk veel schade berokkend? Nee, dat niet. Die, die streek, nee, die domme nee, zet? Nee, nee, nee, dat niet. Want ik heb, ik heb een hartstikke goede carrière gehad daarna. Ja. En ik heb, ik, ik heb vorig jaar in New York gespeeld op het Charlie Parker Jazz Festival. Alleen. Als enige European is er nog nooit een geweest. Uh, samen met Johanna Braquin, dat is een oude uh, pianiste van Stenkert. En... Ik werd uh, met uh, Staande ovatie, was, was ontzettend leuk, hebben we het aangehad Met een aantal uh, bekende mensen die gewoon uit belangstelling meegegaan zijn. Onder andere Aad Bos, oude omroeper van de Varen en VPRO. Dus ik heb daar nooit geen schade van gehad. En ik heb een prima carrière. Ik word, als alles meegaat, word ik dus 70. En uh, ik mag niet mopperen wat mijn carrière. Ik heb overal en met iedereen gespeeld ja. die ik graag wilde. Maar met Misha en Han ging het... Fout. Nee, fout. Jullie gingen andere wegen opzoeken. Nou, Zij voor... tenderen toch veel minder de free jazz? Nou, laat ik vooropstellen dat Misha en Han nog steeds hele gro grote vrienden van ja. me zijn. Dat is dus nooit veranderd tot dan ook. Hun gingen op een gegeven moment een kant uit waar ik... Dat deed mij... Uh... Kijk, die jazz heb ik altijd voor Liefhebberij gespeeld. Omdat ik dat graag wilde. Als ik nou in die jazz dingen moet gaan doen die ik niet graag doe, dan vind ik dat moet je stoppen, want als ik morgen in de cirkes op moet gaan treden en ik krijg daar betaald dan weet ik dat ik daar rare dingen moet doen en dat doe ik of ik doe het niet mm. Maar als ik voor mijn hobby dus vuurspijlen af moet gaan steken. Omdat er toevallig in Vietnam iets aan de hand was. En dat we dan ook maar een beetje oorlogje moesten gaan voeren. Het, dat symbool, deden ze met Misha. Allemaal symbolische dingen weet je. Met grote klappen. En er dus kwam Wim Breuken. Die kwam daar was ook nog maar net in de kinderschoenen. Die kwam daar ook allemaal. Uh, dan kwam dat er ook nog bij. En, ze gingen jaren 60 zestig fratsen uithalen. Ja precies. En dat, dat, dat, dat strookte niet bij mij. Ik vond dat niet leuk. En, uh, dus ik ben daar toen gewoon mee gestopt. En ik ben bij de radio recht terecht gekomen. Ik heb alle orkesten die er maar bestaan hebben, die heb ik van de Remlerskai Skymasters tot noem maar op heb ik ingespeeld en ik heb een goede carrière aan de radio gehad. Ik heb daar ik heb op de radio dus eigenlijk de rest van mijn leven heb ik gewerkt. Maar ik heb altijd een kwartet of een quintet daarnaast voor mijn voor hobby gehad. Ik heb een hele lange tijd met Rob Madden natuurlijk een kwartet gehad. Ik heb een hele lange tijd met Frans Elzen heb ik een kwartet gehad. Ik heb een kwartet met Kees Slinger gehad. Ik heb nu weer een kwartet met Rob van Bavel. Ik heb altijd iets terzijde, terzijde gehad. Nu niet meer, nu is het mijn hoofdschotel. Ik speel alleen nog met jazzmuziek. Al, in de vroege jaren 70 werd u bevrijd van een worsteling... die ook al een tijd lang geduurd had, namelijk met uw homoseksualiteit. Ja, ik vind het fijn dat u even, dat u even ter sprake brengt. Ja, dat klopt. Dat was iets wat je moest verbergen in nou. de macho wereld van de jazz. Ook natuurlijk nog in het Nederland van de jaren 60. Was het niet heerlijk om, er uit te, om ervoor uit te kunnen komen? Uh, dat was het mooiste wat ik ooit meegemaakt heb eigenlijk... Ik, uh, toen ik daarmee voor de dag kwam... toen, is, zei dus, dat, toen wilde ik het eigenlijk van de daken afschreven. Want ik was ervan overtuigd... dat als ik daarmee voor de dag zou komen... dat ik dan allemaal werk kwijt was. Want collega's, jazzmuzikanten... die bestonden er natuurlijk niet, die homo waren. Dat waren echte mannen. Dat waren allemaal kerels. <laughs> uh, dan, dus ik denk, nou, die jazzbank sowieso... dat ben ik allemaal kwijt. Uh, bij de radiomuzikanten... Werd er ook hoorde je, nauwelijks over praten. Als je er eens wat over hoorde praten, was het in negatieve zin. Want het is allemaal over ruigpoten en je kent dat wel. En uh, in mijn familie werd er helemaal nooit over gesproken. Dus ik heb op een gegeven moment, toen was ik 39 jaar oud, dat ik ermee voor de dag kwam. Ja. En toen ging het met mijn moeder heel slecht. Mijn vader was al lang overleden, toen ging het met mijn moeder heel slecht. En... Toen kreeg ik toch het gevoel, nou sta ik echt alleen op de wereld straks, weet je. En of je nou 39 bent of 5, volgens mij maakt dat geen verschil. Dat gevoel, dat is, dat is onbeschrijfelijk. Heel maar hadden ze al niet iets vermoed? Want Piet had nooit meisjes gehad? Nee, dat is heel gek. Dat wil ik je toch wel even vertellen. Dus ik dacht, ik blijf maar met die gedachten lopen. 39 jaar oud. Met moeder ging het dus zelfs slecht. Ik kreeg de ene broer en nou de andere. Ik denk, dan hoef ik dat haar in ieder geval niet aan te doen. Want die zal er ook wel negatief over denken. Toen heb ik mijn broers en mijn zus apart geroepen. En ik zei, Nou jongens, zet je maar schrap. Want ik heb een hele vervelende mededeling. Toen heb ik het verteld. In welke woorden? Uh, nou, ik ben homoseksueel. Nou, toen gebeurde er iets wat ik helemaal niet verwacht had. Die gingen alle drie als kleine kinderen zitten huilen. Ik denk, godverdorie, wat heb ik nou al gericht? En toen kwam het hoge woord eruit, Jo Piet, waarom kom je daar nou pas mee voor de dag? Dan heb je 25 jaar, ben je ongelukkig geweest? Kom je daar nu, lelijke klootzak, waarom kom je, ga je dat nu pas zeggen? Nou, dat was voor mij natuurlijk de, hel, de hemel die open ging. Want ik denk, als jullie er zo over denken, dan zit ik goed. Want wij hielden heel erg veel van elkaar. Dus, dat ijs was gebroken. Nou joh, ik wilde dat inderdaad van de daken afschrijven. Maar ik was al helemaal, ik zat al allemaal bij al die orkesten. Vergeet het nooit hoor. Dus dat het ergste was achter de rug. Dus ik werd voor 100 geaccepteerd. Mijn neef die zei, ik ga je helpen. Uh, ik heb toevallig een, vriend, een, een vriendenstel in mijn kennisgekring. Uh, dat was van zijn vrouwkant, maar ze waren dat dure. Hij zegt, ik ga daar naartoe en ik ga eens vragen wat, of jij moet gaan doen. Dus die is daar naartoe gegaan en ik werd ontboden bij die twee heren. Die waren al jaren bij elkaar. En die hebben me dus ingericht hoe je dat het beste kon doen. Ik praat dus over 30, 31 jaar geleden. Hè. Die zeiden, toen had je, kon je al advertenties in Vrij Nederland. Kon je al kennismakingadvertenties en zo. Toen zeiden hun, je moet nooit op een advertentie ingaan, dat is allemaal foute boel. Je moet zelf een advertentie plaatsen. En dan zie je maar wat, erop, wat er op je pad komt. Bas. Dat heb ik gedaan. Oh, jij kent Bas dus... Nou, Bas is inmiddels beroemder als Piet Noordijk. Want? Dat is Bas geworden. En Bas, die uh, ken ik nu 32 jaar. En dat is mijn eerste vriend en mijn enige. Okay, en uh. ik hoop nog dat ik... Uh, tot dan het einde van mijn leven bij Bozemar blijven. Trouw aan de muziek en trouw. Heel trouw. Aan de partner. Ja, zeer trouw. Piet Noordijk. Ja. Nou, dat kun je wel stellen. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Maar nog een, een leuk verhaal over die. Uh... Ik kwam dus. Nou, bij de radio. Met ja. Godverdomme, wie zou ik dat nou eens het eerste vertellen, joh? We hadden toen een. een... Hartstikke leuke club. Jongens, waar heb ik dus heel veel mee werken. Dat was Tony Nolte, dat was Evert Overweg, een bekende drummer, schoonzoon van Melando. Die zat bij alle orkesten. Waar ik bij zat zat Evert. Dat was een fantastische, platonische vriend van ons geweest. Nog eh, Victor Kreato, dat, dat, dat was een orkest van Tony Nolte. Daar hadden we eigenlijk toch een bepaalde vriendenkring onder elkaar opgebouwd. Dat was in de periode Mies Bouwman met een, de een, uh, een, van de een van de acht, weet je wel. Zaten ja. we altijd in Utrecht en zo. Ja. Dus die jongens hadden we heel veel contact mee. En toen ben ik naar Nolte en Victor, Kajato en Evert. Die heb ik apart geroepen, net als met de familie. In een café hier in Utrecht. Waar we in de pauze altijd een borreltje gingen drinken. Ik zeg, jongens, ik heb jullie wat te vertellen. Dat is raar, hoor. Ik, ik heb het op mijn eigen manier gedaan. Ik heb daar dus geen lezing gehad. Uh, dat en dat is er aan de hand. Toen zei Nolte, dat, dat wist ik al wat. Even, die zegt, jezus, crisis. Nou, moet je daar, wat ga je, moet je, moet je daar voor uh, onze, onze borrel laten staan? Zo, die moet erop, wat, wat interesseert, maar nou, ik ken jou toch? Ik weet hoe wie jij bent. Dan verandert voor mij niks. Victor, die zei van, nou jongens, waar, waar maak je je eigenlijk druk om? Ik zei, nou jongens, dit, dit wilde ik graag kwijt. Ik ben ontzettend blij dat jullie er zo op reageren. Uh, ik ga, uh, ik ben bezig, toen was het, liep dat net met Bas. Ik zeg, ik ga zo snel mogelijk mijn vriend aan jullie voorstellen. Nou, vanaf dat moment... We iedereen Bas. En alle, we woonden natuurlijk in het Gooi. Dus al onze kennissen en alles, die wisten het. Want dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje in zo'n geval. Ja. Wat een bevrijding. Enorme bevrijding. En... Maar het klimaat van die dagen was er ook naar. Want Gerard ja. Reven deed het zijn ja, in de literatuur. Het, dat... het werd bespreekbaar op ja, radiotelevisie. Dus, dat zeg je nou allemaal wel. Want jij doet net alsof er niks aan de hand is. Maar er is nu, vandaag aan de dag, nog maar steeds heel veel aan de hand op dat gebied. hoor. Mm -hmm. Want er zijn nog steeds mensen die daarom zelf moord plegen. Dus denk nou niet dat we er zijn. Want dat zijn we Zeker niet. Maar het ziet er natuurlijk veel en veel beter uit als het er toen uitzag. We hebben straks al gehad over het kwalijke voorbeeld dat Charlie Parker bood. U is een ander voorbeeld dat eh, het tegendeel was van Parker, namelijk Benny Carter. Die tot op hele hoge leeftijd altijd maar doorging. Dat is die waar wat je zegt. Doorging. Die gaat nog door. Die is vorig jaar, heeft Kees Slinger hem nog in New York zien spelen, 93 jaar. Ik heb met hem gespeeld in toen ik die Beurtprijs kreeg voor Holland, kreeg hij hem voor Amerika. Toen heb ik samen met hem gespeeld. Toen werd hij 80. Nou, reken maar uit. Dus hij is 2 of 93 nu. Hij stond vorig jaar nog te spelen in die club. En die man die. Dus dat kan, dat kan dus ook. In die meedogenloze, harde, ongezonde wereld. Precies. En dat vind ik nou, dus muzikaal vind ik Parken het voorbeeld. En de muzikant vind ik Benny Carter als voorbeeld. Dat is gewoon fantastisch natuurlijk. Qua vitaliteit en ja, uithoudingsvermogen. En, en dan nog zo, hij speelt nog precies een. Dat was 20, 30, 40 ja. jaar geleden. Want hij is natuurlijk ook een meester op zijn gebied. Het is nooit mijn alt geweest. Dat ik, dat, ik heb dat nooit als mijn voorbeeld. Want er is voor mij altijd maar één echt voorbeeld... en dat is Parker geweest. Maar ik, ik heb natuurlijk wel heel veel bewondering voor Benny Carter. Johnny Hodges was ook zo'n figuur. Dat zijn de, de meesters... Maar dat zo'n meester dan nu nog staat te spelen... dat is toch te gek. Nou, dat vind ik het voorbeeld. En die kant wil ik uit. Over oude jongens dan maar gesproken. Hoe is het met de jazz? Wordt de jazz niet erg oud? Waar uh, zit de vernieuwing? Ja, joh, dat is een heel... En... Is... Zo'n linkervraag is dat? Nou, niet een linkervraag. Het, is... ik... het, is... het is een vreselijke vraag. Want dat wijst erop dat het niet goed gaat. Het gaat niet goed. Dat jij... dat jij die vraag stelt. Dat is een bewijs dat het niet goed gaat natuurlijk. Het doet heel erg zeer. Kijk... Er zijn zoveel prachtige dingen sinds. Laten we nou dus een beetje mijn tijd nemen. Laten we zeggen sinds 1950. Wat er gebeurd is op jazzgebied. Mensen als Parker, Dizzy, Miles, Stan uh, Noem al die mensen uit die tijd op. Dat zijn klauwenvol muzikanten die grootmeesters waren. De een uit de Cannonball, Adderley, Phil Woods. De een is nog groter dan de andere. Daar is 90% van dood. Maar dan zit u in Utrecht voor de klas... Ja. in zo'n oefenruimte, ja. het conservatorium. Ja. Bent u dan bevangen door dezelfde vrees? Of komt u dan toch jonge spelers tegen... waarvan u denkt, of waar u vooral tegen zegt, doorgaan? Nou, kijk, we hebben het nu over twee verschillende werelden. Hè? Ik heb het dus over scheppers. Die mensen die ik net opnoem, dat zijn scheppers. Dat zijn vernieuwers geweest... Uh, dat is afgesloten, maar muzikanten zijn er, zullen er altijd nodig zijn. En mijn taak is, mijn taak is sowieso niet om jazzmuzikanten op te leiden, want ik heb daar een eigen mening om en die zal ook best eigenwijs zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat je jazztalenten kun je niet maken. Geen één talent. Een, een talent is een talent en een talent ontwikkelt zich. Uh, alle muzikanten uit mijn, grote muzikanten uit mijn tijd... daar is er niet één van die les gehad heeft. Dat hebben ze allemaal zelf gedaan, omdat ze de talent hadden. Want er waren geen mogelijkheden van lessen. Maar nogmaals, ik heb het niet over scheppers. Dat is een heel ander, heel ander verhaal. Maar die goede muzikanten die zullen we altijd nodig blijven houden. Dus ik ga ervan uit, als ik mijn steentje kan bijdragen... om goede muzikanten te maken op een conservatorium... dat kan je namelijk wel. En Piet Noordijk blaast, net als Benny Carter minstens door tot zijn 93ste. Nou, ik vind het fijn dat jij me dat toewest. Ik, het is wel een, een, een wens van me. En als jij dat, die wens onderschrijft, dan doe je me daar een enorm plezier mee. Maar of het zal gebeuren, dan, dat zal de tijd uit moeten maken natuurlijk. Adem genoeg. Adem is er zat. En trek erin is er ook zat. Het is allemaal... Uh, ja, het, is, het hangt natuurlijk van heel veel factoren af. Niemand weet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik blijf uh, toch... Uh, ja, ik, ik denk wel dat ik uh, tot allemaal kist, dit zal blijven doen. Dat kan ook niet anders als de liefde zo diep zit. Hè? Die liefde zit heel diep. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Dat is een leven. gesprek met Piet Noordijk in een aflevering van een leven lang. Een bijdrage van de NPS, eerder uitgezonden in mei 2002. Techniek Rinse Blanksma, presentatie Petra van Hulsen. Alt-saxofonist Piet Noordijk werd geboren in 1932. Hij overleed eerder deze maand, dat was op 8 oktober. Hij was 79 jaar. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen, die kunt u aan ons kwijt. Alle contactmogelijkheden vindt u op onze site, dat is nachtvluchten.fm. Rechtstreeks mailen, dat kan naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl. Schrijven, dat kan natuurlijk ook heel ambachtelijk. U doet dat daar nachtvluchten bij Max Postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. En wilt u van tevoren weten wat er zowel de revue gaat passeren... gedurende deze nachten, dan kunt u kijken op teletextpagina 331... of opnieuw op die site nachtvluchten.fm. Voor de wakkeren onder u. Vorige week hebben we weer een prijsvraag uitgeroepen. En daarbij kunt u het prachtige boek Presence of the Past... van Gertie Bierenbroodspot winnen. De beeldend kunstenaar was vorige week bij ons te gast in de Vitale Vrouwenmaand. En wanneer u dus kans wilt maken op één van de drie exemplaren... dan moet u de volgende vraag beantwoorden. Gertie Bierenbroodspot heeft allerlei onderscheidingen gekregen in verschillende landen. Zij werd echter ook benoemd tot ereburger... van een tot de verbeelding sprekende antieke stad in Libanon. Hoe luidt de naam van deze stad? Ga naar onze site nachtvluchten.fm en klik op prijsvraag Gertie Bierenbroodspot... Of stuur uw antwoord naar postbus 518-1200 Alpha Mike in Hilversum. Meedoen kan tot en met aanstaande dinsdag 25 oktober. En prijswinnaars die ontvangen op de 26 oktober bericht. Of zij wel of niet gewonnen hebben. Heel veel succes gewenst, dus nog één keer even de vraag. Gertie Bierenbroodspot heeft allerlei onderscheidingen gekregen in verschillende landen.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 De nominaties voor de Edison Jazz World, de oudste muziekprijs van Nederland, zijn bekend. In de categorie Jazz Nationaal zijn de Plaktones, Wolfert Brederode Kwartet en Tieneke Postma genomineerd. Van laatstgenoemde onder het motto meer meiden op de radio hoorde u nu net het nummer Tell It Like It Is. De Edisons worden uitgereikt in het muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven en dat is op 16 november 2011. Het is vandaag 22 oktober en dat was in 1906 de dag waarop Kees van Baren werd geboren. De componist en muziekpedagoog studeerde in Berlijn en aan het conservatorium in Rotterdam. En in 1969 werd hem de Zwelingprijs voor zijn gehele oeuvre toegekend. Ik vond bij het Nederlands Archief voor beeld en geluid iets bijzonders. Kees van Baren componeerde muziek bij gedichten van Emily Dickinson. Het werd over het voetlicht gebracht door het Groot Omroepkoor. het Groot Omroepkoor met gedichten van Emily Dickinson... op muziek gezet door Kees van Baren. Vandaag, 22 oktober, in 1906 was zijn geboortedag. De componist en muziekpedagoog overleed in 1970... op 63-jarige leeftijd. Daarmee ronden we dit muzikale uurtje Nachtvluchten af... en we maken ons op voor de laatste nieuwsberichten... Daarna gaan we verder met nachtvluchten bij Max. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. In het laatste uur, in de vitale vrouwenmaand... ontvangen wij professor, meester, dokter en cabaretier Jacqueline Savornin-Lohman. En zometeen, na dat korte journaal, Ischa Meijer en Rudy Kross. De beide heren zijn er niet meer, maar ze lieten wel prachtig materiaal na. Heel graag tot zometeen. for mic is cleared approach